Wij gaan verder. Iedereen weet dat de zondag, de volgende week zondag, ja, dus de zeventiende, om vijf uur. Ja. We beginnen eerder, dat mensen kunnen ja, niet vergeten. dat het Op zondag, dus volgende week donderdag, hebben we hier geen les. Wordt dus de lezing gehouden. Volgende week donderdag niet vergeten. En ook... Let op dat je ook de kaartjes, wie komt op de lezing, probeer de kaartjes zo gauw mogelijk ophalen, deze week liever, want het is, is zo goed als vol, wordt deze week nog vol, want wij gaan niet de hele zaal daar vullen, omdat er komen nog de camera's, videocameras, cam worden film, film gemaakt. Nee, dat nee dat niet genoeg, omdat... Ik ik weet niet, ik moet het hen vragen, ik weet het niet. Ik heb gevraagd moet ik nu ik ben maar, ook geweest, je bent ook geweest. Ja. Ik heb er gebeld. Oh ja, ik ben maar, zelf geweest, maar ze, ik kon geen kaarten krijgen. Ja, maar ze, het maar ze wisten niet, misschien nu is het... Toch wel mensen gaan nu daar wel. Dus probeer het. Ja, maar dat kan zijn, let op, dat kan zijn... De zaal is, is geen... is een klein zaaltje, ja. En daar hebben we nog plaats nodig voor de camera's. Waarom gaan hmm. we niet gewoon in de draai. En dan kunnen we niet, de zaal kunnen we niet... Ja, de zaal is klein. Ja, is is is, yeah, misschien, weet ik niet hoeveel, misschien veertig uh, mensen, vijftig, weet ik niet. Dus als er anderen, die hebben dat... Ja, maar dachten ze dat. Maar het is, uh, het is, moet je goed kijken, dat het kan zo zijn dat, dat als je dan uh, later komt en je denkt dat jij komt bij de dat bij het begin, voor het begin dat, je, dat er niet meer plaats zou zijn dan zullen ze jou dan verwijzen naar de volgende naar de 4 september dus probeer dat wel te doen want je kan niet rekken de zaal is wel een klein zaal probeer dat wel te doen als je dat wil uh, dan is het mij gewoon ik, wa, ik ja, want we hebben gehoord dat dit veel mensen al uh, aangemeld zijn. Daarom, wie de juiste de kaartjes haalt, dat is het natuurlijk. Oké, okay, dat is eventjes. That. Maar dat de les begint dan op zondag 17 uh, juni om 5 uur. Dan hebben we het dan om 8 uur, zijn we klaar, dan met toch uh, volgende, volgende, op de volgende. Dan begint om half 8, ja, daar. daar begint het om half 8. En probeer daar op tijd te komen. Want dat is hier kunnen we dat doen wat we willen. maar eh, Omdat ja. hier hebben we rekening daarmee. Maar daar zou dan de opnames zijn, et cetera. Dat iemand komt dan die gaat dan druk maken, et cetera. Dus probeer daar op tijd te komen. Het is niet verplicht, maar dan voorzichtig daar binnenkomen. Want dat zou handig zijn. Oké. Okay. Um, Bovendien dan om het hele verhaal, het hele plaatje vanaf het begin af aan te horen. Dat is zeer speciaal. En niet dat jij dan drie kwart hoort. Dan heb je toch wel niet alles gehoord. Want ik weet niet of wij ook, of die audiokassetten of audio, of wij die op audio zo beschikbaar stellen. Dat weet ik niet. Het is niet aan mij, maar het is een organisatie, dus ik moet het allemaal nog kijken. Okay. Ik zal wel opname maken, maar ik of we dat, dat zullen verspreiden, omdat er film wordt gemaakt. Er wordt een film gemaakt. Dus uh, wij zullen kijken, dat is omdat het ik hier doe ik alles wat ik wil, en wat ik kan bijvoorbeeld. Wat iedereen die heeft les, die kan wel doen. Maar daar hebben we ook andere mensen, bij ja, er is ook een organisatie, die moet het ook weer bepaalde dingen, de, de, dus dat is, dat weet ik niet hoe dat in elkaar zit. Dus probeer op tijd te komen. Er zal echt speciaal iets zijn, Daar dingen zal ik op een andere manier vertellen, op alle, op, op, op, op een, vanuit een andere invalshoek, dan is het ook handig. Ook bij jou dan op een heel andere manier zal je dan andere kilim zullen aan, aangesproken worden. Hoe ik, wat ik zal daar vertellen. Want hier is het één ding wat we hier doen, wat ik ga daar doen. Natuurlijk is het, is het niet iets anders. Maar toch wel zeer speciaal. We gaan verder. De linkerkolom, de regel 14. Denk aan concentratie, en deze concentratie zal je altijd helpen, elders, zal altijd opeens verschijnen die concentratie die je had opgebracht tijdens de zogerlessen, zeer speciale concentratie. En jij zal zien dat jij daardoor gered wordt, door jezelf, door je eigen uh, werk dat jij geïnvesteerd had in jezelf in jawara bestaat enkel niet dat ik zichzelf zal so ie zelf bewerk je be bewerkstelligh ie zelf the ready fier tidw ahar shenim shakha komat, aho kham mehamad 15 a nikoda Hazar Venapik migo machashawa. Hazar v'asar zestin zivug de vak laham shahat or chasadim. Veit labesh or zeifentin achochmab or chasadim. Ve azmi nahir ve eile. in deze zin geeft je alles. Je neezi zin. let op. elk woord wordt bij ons vertelt. We en zie hier. Ach, als je niemzsche ha nadat het niveau van de chokma is aangetrokken. Michamata nekuda vanwege de punt. 15, de Hazar, vennapik, megomachashava, let op. Vanwege de punt, die Malchut, die steegop, op je nog in de ogen, in de opening van de ogen. En nu gaat, dat is dan in de linker lijn het En dan komt die punt, nu, nog een keer, mechamat, vanwege de punt, 16, 15, sorry. Shehazar, vennapik, die terugkeerde en ging uit, uit het, uh, uit het midden van die magasjava, uit de gedachte. Herinner je nog? De punt die kwam in de opening van de ogen en die werd tot gedachte. Ja? De punt, de maalgoed. En nu, als het, als het grote toestand is, ja? door veroorzaakt door die man, kijk, okay, later. op, die man komt nu uh, naar de malgoed. Malgoed steekt opnieuw naar hier zo, ja of niet? Dan alles trekt eentje omhoog. Eh, trekt omhoog, of, met andere woorden kunnen we het zo ook zo, zo zeggen, trekt omhoog die man omhoog trekt. Maar, wat is het gevolg daarvan? Dat de punt, herinner je de punt in Arigampin ook, waar de malgoed staat, kwam dus te... In de opening van de ogen. Dan die Malgoed die in het hoofd van Pin die zakt naar haar eigen plaats, naar Malgoed. Zij stond in de bina, als het ware, of in de, zoals we zeggen in plaats van de bina. En noem die Malgoed die punt, wat wij noemen dat. Punt, waarom heet het punt? Omdat als Malgoed stijgt op naar de bina, dan, dan is het als punt. Ja of niet? Als goed op haar eigen plaats is, dan heeft die alle vijf, vijf stadia, vijf wensen, ja, vijf stadia van de wens. Maar wanneer de terecht op onder de hoogma komt te staan, dan wordt ze net zo kleintje van haar wens. En daarom wordt ze als puntje gezien. En nu, wanneer die man steekt op, ja, dan wat gaat het gebeuren? Dan die Malgoed, die was eerst... In de, die stond in de, in, de, uh, uh, in de gedachte, zoals we dat noemen, dat, op de plaats van de binaar. Die zaak nu op een reage plaats. Zaken naar re eigen plaats betekent dat betekent opbouwend, betekent dat zij verkrijgt mogen. Ja of niet? Nee? maar. Hoe kan dat? Hoe kan ze dat? Hoe, iedereen herinner je nog hoe dat gaat? Die man, let op. Die man die stijgt op. Iemand heeft het, de man opgebracht. Ja? De man steeg naar Malgoed. Malgoed verbindt zich met Zeer en Ze gaan dan naar Iershout. En zo gaat het naar de Eindsof. Van Eindsof komt het overeenkomstige respons. Ja? Naar waar naartoe? Naar Galgaita, naar Adam Kadmon. Ja of niet? Van Adam Kadmon gaat het naar de Ab. Abel de en die beiden kennen die smoesjes niet, kennen de tweede, tweede beperking niet. Ja of niet? Mm -hmm. Die kennen dat niet, dat begon pas vanaf de zak, vanaf de bina van de adam kanon. Nu gaat die Abel, die Chokma, partsloof Ab, die gaat dat geven, dat respons van boven, wat kwam als antwoord als op, dat, op die Ma als wat het gegeven wordt aan, dat, aan, dat, aan die maan van boven. Die gaat dan naar de, van de gogma, van de ab, naar de zak naar de, naar de bina. En dat geweldige licht, ab, sak, die gaat nu naar, stap voor stap, die gaat nu naar de atseloot. ja, En die komt waar naartoe? Die komt naar de punt naar de punt die, van waar staat, in de Arigampin, in, in het hoofd van Arigampin, ja, waar, in de linkerkant aan hem, waar de punt staat, die mal goed, waar de Malgoed steeg op, in het hoofd, als gevolg van de tweede, als gevolg van de tweede uh, beperking, ja? ja, of niet? En die, dat licht, absurd. die kent geen tweede beperking, ja, de beperking, net zoals in onze wereld... al die beperkingen van de religieuze... wat ze hebben dat, dat allemaal bedacht... voor de religieuze mensen... dat zijn allemaal van de volk, voor het volk. Duidelijk. Maar geestelijke leider doet dat niet. Duidelijk. Het volk moet, moet je wel van langs geven. Moet je zeggen... dat mag niet. Dat moet je niet doen. Jij moet vasten... en hij zit lekker met een... Met een lekker op de dag van het, van het vasten. Hij zit lekker met een... varkenslapje... Oh, geweldig daar. En dan zegt, het volk, wat voelt, hoe doet het volk? Het volk vast. Vast, helemaal. Eh, hey, geweldig. En, uh, verder. Zo is het ook zo. Het volk altijd van langs moet je geven. Ja? Zo hebben ze het zo bedacht. Zo, zo groepsverband. Een groepsverband is altijd zo. Ja, de ene draagt een zwarte hoed. Ja, allemaal, het hele volk draagt een zwarte hoed. Ik kan het heel lekker goed, echt, goed zien hier in Nederland, in Staphorst. Ik ben speciaal daar naartoe geweest om dat te zien. Waarom? Je moet het beleven. Je zit in dit land, moet je beleven, moet je weten hoe dat zit in elkaar. Het is geweldig om op zondag dat te zien, hoe ze dan marcheren daar. Echt, zo marcheren, met de fietsen. En met allerlei onderscheidingen, uiterlijke onderscheidingen van wie hoger van die lager van stand is. Dat kan je zien aan, de, aan wat ze dragen, aan de fietsen. En al die manieren hoe die, is, die is van hoger, hoger dan officier daar, die is lager, geestelijk, dan ze we ook uh, materieel. <coughs> Het is geweldig om dat te zien, allemaal mee te maken. En dat heb je in elke religie, op zijn eigen manier. Oh, in Afrika heb je ook precies hetzelfde. Je kan zien aan de, de kleedij, aan de versieringen, kan je zien, dat deze is, is hoger dan die andere, die is kleiner, etc. Eigenlijk. In het geestelijke kan je het absoluut niet zien aan de kleding. Maar uh, op dezelfde manier is dan die, het licht-apzaak, die komt nog van het eerste simtzu. Die kent dat soort, de tweede beperking niet. Wat gaat het doen? Die gaat de punt en daar komt het licht Ja, En het licht hochma komt nu naar de punt die in de pin in het hoofd zit. In de gogma. En die doet hem weer terugzakken. Dus zijn kracht is, kent geen tweede beperking. En die brengt de malgoed Malchut tot malgoed. Malchut, ja, malgoed Malchut naar de malgoed naar haar eigen plaats in het hoofd. Ah, als nu de malgoed komt naar eigen plaats in het hoofd. Wat, wat, wat, wat, wat is het resultaat dan? De malgoed in het hoofd ziet nu vijf lichten voor zich. Ja, maar goed, nu staat op haar eigen plaats nu gaat ze dan ze maken met het aankomende licht en dat, ze brengt daar een volledige part toe, van vijf sferot of tien sfeerot zoals ze dat zeggen oor hoogma naar beneden ja, precies en dat is in de linkerlijn let op dat is, daarmee wordt de linkerlijn nu gevormd waarbij nu de linkerlijn ontvangt nu het licht hochma. Maar geen chassadim. Waarom? Dat komt van Abu Sag, komt nog vandaar, en komt van de Arigampin. Arigampin kent geen chassadim, alleen maar chokmah. Dus, nu, wat hebben we nu? Aan de linker lijn hadden we wat, mi. Alleen maar chassadim, ja of niet? Alleen ketter chassadim hadden we. Herinner je nog, mi. Alleen ketter chassadim van hier En nu komt de linker lijn, komt helemaal chochma. En komt waar naartoe? Komt eerst, komt eerst naar de Abouhima, ja, van, ja de, van het hoofd van de Arihantin. daar wordt Zivouk gemaakt, gaat naar Abouhima, Abouhima ontvangt dat, maar Abouhima hebben dat niet nodig. Abouhima heeft geen nodig, nodig. Maar Abouhima gaat het wel doorgeven aan Jirsut, ja of niet? Jirsut gaat het wel ontvangen. Iedereen ziet het wat ik zeg? Abouïm, we hebben Gochma niet nodig. Ja, ze staan dan onder, onder de P. Ik kan de, de, de tekening 77. 89. Oh, 89, sorry. Ja? Nee, ja. Oh, duidelijk. Dus, aan de linkerkant wordt nu Gochma, volledig Gochma doorslaat tot en met Jirsut. En daar in de Jirsut nu in de linkerkant, aan de linkerkant van de Jezus, so staat dit, in de Tvona, bekleed de Tvona wie? De Malchut, bekleed de Tvona. En zij gaat het alles ontvangen daar. Aan de linkerkant ontvangt ook de Malchut, altijd Malchut is, is gworot. daarom Malchut is altijd aan de linkerkant eerst komt. En zij ontvangt die Kochma. Dan hebben wij, aan de ene kant hebben wij, als het ware, van de, van de Bina, hebben wij mi Oftewel chesedien. En aan de andere kant hebben we nu eile. En die eile heeft wel gogma. Maar geen chesedien. Ja, dan hebben we beide die... ...beide onvolmaakt zijn. Rechter en linker Niet onvolmaakt. Wie zit aan de rechterkant. Huh? Mm -hmm. Wie, omdat mi is een ketter rechts, gogma. Dat rechts. rechts. precies. Ketter gogma. En links staat nu van beneden kwam die eile. Dus Mi staat aan de rechterkant en die Eile die, die trok op naar de linkerkant, voorlopig. Ja? En zij moeten wel weten met elkaar verbonden worden. En ze kunnen nog niet verbonden worden met elkaar. Vijf sferot hebben we nu. Mi Eile. Ja, ja kettergopmaze, binazieram, en binnen, maar goed. Maar nog geen licht schijnt in alle die, die uh, vijf sferot. En zij vormen nog niet een volledige partshoef. Pas wanneer vijf kilim aan elkaar aangesloten zijn en van elkaar putten het licht, dan hebben wij de volmaakte partshoef. En hier hebben we dat nog niet. Links heeft alleen maar chochma, we hebben dat gezien nu. Die komt dan helemaal door Abzaak via de Arichantin, Abuima en Jirssoet. En daar zit ook de Ma. Maar hij heeft, oh, is opgeschoten daar. En Arikant Pin, voor de hogeren is geen probleem. Uh, uh, Ligt Chogma, voor hen is het geen. Maar het probleem is bij die zon. Ja, bij de Serapine Die hebben het probleem. Serapine ook heeft geen probleem. Hij heeft Chogma in, in, uh, op zichzelf niet nodig. Ja, op zichzelf. Natuurlijk verkrijg je dan door de woog met, met, met de nuqua verkrijg je ook een kroon. Verkrijg je ook de ontbrekende drie sferot Zeer normaal is zes sferot maar eigenlijk heeft je negen sferot Alleen de drie onderste gebruik je niet alleen, gebruik je alleen wanneer het licht hoog mag. moet je doorgeven aan de nuqua dan pas wel. Iedereen ziet het. Dus wat dat, is, dat, dat is het moment waarover spreekt nu de zoger. Dat hinei, we hinei, sterkt nog een keer. Achar she nim komata En zie hier, nadat het niveau van de chogma werd aangetrokken. En dat is dan die linker lijn. da nekuda vanwege 15 d punt. Die maalgoed, ja, die tot punt is gemaakt de Hazar we napik, ik migel die troch en acht vanuit de machashava, vanuit de gedachte, vanuit de kogmaf van de Arihantin, rin we asa Zivug Divak. keerde terug troch nieuw en ischmak nieuw zivugel let op divak. Van de zes, onderste sferot Dus ook van de zeren pin. Leham shagat, oor chassadim. Voor het aantrekken, om aan te trekken, ligt chassadim. Hoe komt het? We hebben het nog een keer herhaald wie dat. Ja, bij het optrekken van die man, man omhoog. Ja? Wanneer de eile van hier zoet, iedereen ziet het, wanneer de eile van hier zit, Eile staat waar, waar nu van Jezus. Normaal staan ze waar naartoe. Waar staan ze normaal Eile van Jezus. Ze staan normaal in, in een normale toestand. Ze zijn ingedoken in de Ziranpien, ja of niet? In de ketterhochma van de Ziranpien. Oké? Nu steigen ze okay. op, ja, die, die, samen met de man, samen met de Eile. Eile steigt op en de ene komt in de linkerlijn, als het ware te staan. Omdat ene. waarom? Alles wat van beneden komt, komt altijd eerst in de, de, de, de, de, de, de, de linkerlijn. Want linkerlijn betekent vrouwelijk in aanzien van wat er aan de rechterkant staat. Dus wat betekent vrouwelijk? Aan wie gegeven wordt. Oftewel, dus dan zit of hoog of laag, of rechts of links. In principe, het is hetzelfde principe. Alleen hoog en laag spreken wij normaal van gogma. Doorgeven van Chogma en de rechts en links spreekt weer van doorgeven van Hassadi. Dus dat is het, uh, is het verschil. Maar dit is die Eile, die steeg opnieuw naar de Jirsut, Ja, Terug naar de Jirsud. Samen met die Eile, wie heeft die meegenomen, die Eile? Ja. Ketter, de Chogma van de Zirenbien, ja of niet? Dus de man van de Zirenbien. Die komt te staan ook dan tussen die rechter en linker lijn van die jursut, ja, aan de liefst hebben we dan aan de rechterkant hebben we mi, aan de linkerkant hebben we ele. Hebben we nu twee lijnen, ja? door het, op het optrekken van de maan hebben we nu veroorzaakt dat nu in de bina, hebben we nu in de Zeeland, in de jursut, spreken we over jursut, nu hebben we in de jursut twee lijnen. In de rechterlijn, de rechterlijn alleen chassadim. En de linkerlijn alleen gogma. En als het ware met elkaar, dus geen van beide is volmaakt. Voel die volmaakt Nou, samen met die Eile is opgetrokken die ketter chogma, die van Zerampin. En Zerampin heeft de eigenschap van welke? Wak van zes, Sferot als het ware. Ja, die kan alleen maar licht lichthassadim aantrekken. Die heeft geen hoofd. Ja? En dat staat nu ook in de uh, die trok ook op boven de gezet. Van Jirsut. Ja, boven gezet van Jirsut. Dat is dan, in dit, hier is it, zien we dat uh, boven de tabur. Ja? Zoals we dat noemen. En nu licht daar is er wel, ja of niet? Licht. Schijnt En op de Rishimo, op die Yis, op die Zeran Pin, wordt nu Zivok gemaakt. Ja? Elke Rishimo die er is, elke spoor die komt in de plaats van de Massach, daar moet op gereageerd worden. Nou, nu komt er licht tegen die zeer en Pin. En hij, gaat, hij kan alleen maar weer katsen voor Chassadim. Ja, Zerantpin alleen maar Chassadim. Eh, kan alleen weerkaatsen voor Chassadim. Het eerste stadium. Niet meer. Dan gaat het zivuk, wordt gemaakt voor die voor die, die opgestegen is naar de Yersoet. En dan is er, daardoor komt er extra Chassadim tussen de twee kanten van de Bina, van de Yersoet. Daardoor verkrijgt Yersoet. De linkerkant van de jirsut verkrijgt van deze hier nu, een stukje chassadim. Ja? Daardoor, waardoor de linkerkant verkrijgt ook chassadim. Nou, en de rechterkant verkrijgt Gogma. Duidelijk, wij tekenen zo rechts en links. Maar natuurlijk, alles komt van rechts naar links en niet van boven tussen die twee. Iedereen hoort het wat ik zeg? Wij tekenen zo uh, rechterkant van de, de rechterkant van de bina en de linkerkant van de bina bijvoorbeeld. Maar en de, alsof er licht komt, licht komt niet van boven daar. Het licht komt altijd van, van de hogere sfera naar de lagere sfera. Dus van wie komt licht altijd naar de, naar de hele. Oké, okay? altijd van de, van de ene kant en dan. Dus wat gaat er genoeg gebeuren? Dat de pin hoe dat technologie zal je dat allemaal leren, maar belangrijk nieuw is wat hij ons nu zegt: dat die zwoek wordt gemaakt nu op die serenpin, die nu tussen de, de twee kanten van die hier die had, gemak, de Jershoest staat. En die gaat, en dat wordt zwoek gemaakt, de wak, zwoek, de wak betekent zwoek op de op het eerste stadium, of van zes tiende van Zerenpien. Leham shachat, ora chassadim, voor het aantrekken van het licht chassadim, dus Zerenpien altijd maakt een ook op zijn plaats wanneer hij optre optrekt, uh, voor het aantrekken van licht chassadim. Oh, duidelijk, dat is dan de tweede fase na het opstegen van de Lageren van de maalgoed, ja, maar naar jirsten. Ja, eerst, altijd, let op, eerst komt altijd in de linkerlijn, uh, linkerlijn verkreegt gogma, ja, door, doorslaan, al die, doet het, dat katnoot wordt doorgeslagen, ja, gogma aan de linkerkant, helemaal gogma wordt ontvangen. Aan de linker, aan en de, en de, en de rechterkant is er chassadim, ja, dan steekt op die pin. en die doet nog meer we zullen leren dat wat nog meer die doet hij zorgt ook daarvoor dat die Chogma niet doorslaat naar beneden naar onder de geze van hier ja? want die Chogma kan gewoon doorslaan naar beneden okay, dat, dat mag niet natuurlijk dat is dan de zonde de hele, de, hele, de hele zonde betekent alleen wat betekent de zonde wanneer in de linkerlijn dat licht gogma doortrekt ja door de tot de Gazé en dan ga je nog naar beneden en dat alleen de mens kan dat, dat alleen de mens kan dat aantrekken of niet eigenlijk wanneer de mens maan optrekt wat gaat er dan gebeuren dan die zee en die staat nieuw Tussen die jirsut, tussen rechts en links van jirsut. En een de eerste functie van die zirampin is. Hoe, we zullen leren hoe. Die maakt een volledige stop in de linker, aan de linkerlijn. Om Gogma niet door te laten komen on, in de linkerlijn onder de gazet. eigenlijk want hij heeft twee puntjes in zichzelf. Zeerampin heeft in zichzelf nu twee punten, ja. Na de tweede, vanaf de tweede, tweede beperking, elke sfera heeft twee punten. Eén is de malgoed, en in Zeerampin zit ook zijn eigen malgoed. Dus de malgoed die verbonden is met de bina, oftewel de shin, ja, de, de tweede bodem. En daaruit kan wel licht komen, ja, naar beneden en aangetrokken worden. Alsjeblieft, zoveel als je wil, zoveel als je kan. Eigenlijk, alsjeblieft, geen probleem. En daar heb je ook in de zeerampien ook de, de sleutel, de slot. De maalgoed, als het ware, de, waar de maalgoed de maalgoed staat. Dus waar de sleutel, sl, slot staat van hem, waar mag niet aangetrokken worden. En dat en dat massaag waar niet aangetrokken mag worden, zoals we dat zeggen van de Zeranpien. Dat maakt de slus aan, aan de linkerkant zodat de gogma niet meer naar beneden kan komen onder de geze. En dat is al te koen, dat is een grote correctie. En wat gaat gebeuren dan nu met die gogma, let op, van links? Die kon gewoon doorslaan naar beneden. Maar omdat de maan is gebracht, Zeranpien is nu tussen hen gekomen, dan komt het niet meer dan tot die gazet, wat gaat het gebeuren, dan, verkrijgt, dan wordt nog, nog een zivuk gemaakt, over de eerste heb over de eerste functie heb ik nog, hier staat nog niet, maar ik heb ik u al verteld, dat de links, de volle stop links, veroorzaakt wordt door de malgoed, door zijn, door zijn uh, massag, waar dus die niet doorlaat, ja? massag van malgoed, malgoed, de malgoed, ja, als het ware. Die niet doorlaat, niet, laat niet door het uh, licht via links naar beneden komen. Dat is ook een grote tikom. Grote correctie. Nou, daardoor kan chochma niet doorlopen. En daarnaast komt nog zivug op die malhou die zit in de bina verbonden. Oftewel de shin van de zerenpin. En dat trekt, dat maakt een zivouk, kosheren zivouk, zivouk, waardoor het licht, licht chassadim aangetrokken wordt. Ah, nu komt het licht chassadim. En de chogma kan niet meer naar onderen komen. Maar dat is door de stop van pin werd het stop gemaakt. En nu wordt het in die chogma die nu komt tot de chase. Wat gaat gebeuren? De Chogma komt tot de gase, net zoals een fonteinprincipe. Die, als het ware, tot de bodem komt, en die dan slaat weer terug, ja of niet? Die mag nu niet meer naar, naar beneden, waarom daar zit een soort, soort bodem nu, maar goed staat. Wat gaat het gebeuren? Die gaan, die Chogma nu, die komt nu van boven, die gaat nu slaan omhoog. Ja? Net zoals fonteinprincipe. En van boven, en komt, wie komt daarin, van, naar van boven, ten aan, naar die, in fontein, naar om de fontein, of on, om, om het fontein, om dat fontein, fontein te binnen. Die chassadim, die, die zei rampien, nu ze voeg maakt, ze voeg maakt, voor zijn schien, ja, op zijn, op zijn, op zijn massag, waar dat uh, licht chassadim antrekt. De eerste massag heeft twee Massachim. Ook in elke sfera heb je ook dat. Vanaf de tweede beperking heb je twee. Heb je ook in Malchud bijvoorbeeld. Heb je, je Malchud, de Malchud, daar staat de massag. Dat is wat wij voelen als waar alle duisternis in ons zit. Dat is ook de en daar is stop. Maar daar kan je, daar kan je geen licht doorheen laten komen. Wij kunnen niemand, geen mens ooit Kom, Iedereen hoort het van de maalgoed, maar de maalgoed, daar kan je nooit aan naar beneden iets trekken. Daar is volledig een stop hebben wij. Maar omdat, de tweede, omdat wij hebben de tweede bodem, alleen de via de tweede bodem, via de schien, daar zijn wel gaatjes. Daar kunnen we wel licht naar beneden ko laten komen. En dat licht dat naar beneden komt, die komt ook in de kleedij van de mama, van de ima die kan wel kilim door, ja, kilim komen van mama, van de Ima, en de kilim van de Ima, die zijn net als licht, die zijn lichter, die zijn fijner. Dus dan komen de kelim van de Ima met het licht, via die shin, ja, via de tweede bodem. Dus, wie gaat nu, wat, wat is de functie dan van die zerenpien? Ja, iedereen hoort het? Zerenpien die opgestegen was, Samen met die eile van de jirsut. Die komt te staan tussen die beide kanten van de jirsut. Dat ja, is de the, the reddingsformule wat ik zeg. Dat gaan we zo veel leren daarover. Die, jirs, die zeer die pin staat nu tussen die twee. Ja? Links hebben we gezien. Is doorgeslagen. Kochma Komt wat van links. Pure kochma, Zonder chassadin. En dat kan niet. verdagen het helemaal goed. En, daarom, en aan de linkerkant alleen maar chassadim. Zonder chogma. Aan de, de linkerkant trekt dan die yersoet, mi. Keter van yersoet, die, die, die trekt de chassadim van wie? Van de rechterkant van de abouweïma, die krijgt het lekker chassadim, die is beschermd. Die zegt, nou waarom moet ik nog meer? Ik zit lekker beschermd. Ja, die, die voelt zichzelf, ja duidelijk. Dus de linkerkant kan je vergelijken, het voelen zichzelf in de linkerkant kan je een beetje vergelijken met een, iemand die een volledige baan heeft bij de overheid. Amtenaar. Maar je voelt zich lekker in alle opzichten. Die betalen hem dat, die betalen hem dat, die betalen hem extra dat. Oké, okay, minder dan, de, dan in het bedrijfsleven. Natuurlijk minder Minder verdient die, maar <laughs> zekerheden dat elke jaren biedt Elke keer nog een derde, nog iets een premie. En dat, en, en alle zekerheden, ja, wat de mens heeft, in, die bij de overheid werkt. En iemand die aan de linkerkant, dat is dan iemand die een vrij ondernemer is. Risicovol. Ja, gochma. Hij voelt, hij kan dubbele drie dubbele verdienen. Vijf, wat hij wil. bij wijze van spreken. Alles hangt van, zijn, van hem. Hij heeft druk. Uh, hij heeft... Uh, Enzovoort, hey, et cetera. cetera. Ja, like. Hoe moet dan de mens dat oplossen? Dat? De mens die moet het oplossen door uh -huh. Huh? Middel de middeleeuwen. De middeleen betekent dat die gaat lekker werken ergens bij de, bij de, de overheid of ergens anders, of ergens in bedrijf voor een baas en nog bijverdienen thuis. <laughs> Nee, dat is niet zo natuurlijk. Stiekem dan is nog een beetje bijverdienen. Dan gaat hij een beetje en voor de baas werken. En nog een beetje verdienen links. Daarom heet het ook links. Ja, links. Hè? Link. Links verdienen. Nog in de linkerkant betekent dat hij gebruikt zijn gochem. Zijn gochma. Zijn gochma. En gaat nog een beetje daar verdienen. Dan zo buiten de belasting om, et cetera. So, dat is een beetje. Maar natuurlijk is het niet zo. Maar het gevoel geef ik jullie dat. Dat iemand dat de linkerlijn voelt, de rechterlijn voelt zo, so de iemand die, ja, dus de iemand, dus de mama, de staat, die zorgt voor mij, je hoeft niets te doen. En de linkerlijn voelt wel, de gogmai voelt wel, kijk nou. Kijk naar al die auto's die dan lopen daar. Die mooie auto's. Kijk naar daar de buurman die steeds in de nieuwe, de nieuwe pak komt. In de nieuwe vrouw en de nieuwe vrouwen en de andere dingen. Kijk, ik zit allemaal lummel, Zit ik dan zo met mijn overheid, et cetera. Dus je voelt zichzelf niet volmaakt, denk right? ik. Terwijl die ondernemer die zegt. Die zegt, ja, ik moet steeds naar de dokter. Hoewel de dokter zegt nou hartkloppingen, et cetera. De familie die dan. Die proeft dat geld niet meer. Hij brengt dat nieuwe Jaguar. En de mevrouw ma zegt, waarom niet wit? Waarom niet, waarom niet blauw? Hij, waarom niet blauw? Waarom niet geel? Etc. Dat heb je alles nooit genoeg. Dan zegt hij, nee, ik ga dat niet doen. Ik ga iets middelweg. Middelweg, ja. Die beiden zeggen, ik ga, die ene zegt, ik ga iets nog daarbij doen. En die andere zegt, ik ga minder doen. Ik ga vaart minder doen, die links zegt. Ik ga ergens een baantje hebben. En ik ga een beetje opbouwen nog mijn business, misschien ga ik een beetje opbouwen. Ja, daar daar iets, iets doen misschien. Ik zeg niet dat dit zwart moet zijn, maar op een andere manier. Maar toch wel minder, dat ik het een beetje minder doe. Eigenlijk dan heb ik minder risico's, et cetera. En de rechter zegt, ik ga nog bepaalde cursussen doen, ik ga toch wel promotie doen, et cetera. Op die manier moesten beide, beide komen. Dat is net zoals die met die bina. De ene, en wanneer en, en en zij alleen maar twee zijn, rechts en links, voordat zij komen tot de middelste ja, to lijn, dan heb je dan alleen de, de, de, de, de, de, de, de tegenstelling tussen hen. Eigenlijk. Ja, Die de, de begrepen, deze niet en deze begrijpen de andere kant niet. Altijd vechten met elkaar, altijd oh, overheid en, en het bedrijfsleven. Terwijl. Zij moeten beiden naar elkaar groeien. Ook de oplossing voor, voor het bedrijfsleven, ook dat zij ook op die manier, dat, overal zie je, dat, zie je het zo dat schema waarbij dat de middelste weg gekozen moet worden voor de, voor de middelste weg. Maar wij keren terug naar de zoger over de zwoegen van de zeeboeken. De zestiende regel, zwoegen, de wak, zwoegen van de Zestiende, het licht wat hij aantrekt is alleen maar zestiende. Oftewel, het licht van Chassadim. Zestiende na de punt. Weet Labesh? or zeventien. Ach, hochma, beoor Chassadim. En het licht, hochma, dat aan de linkerkant is, wordt ingebed, beoor Hassadim, In het licht Chassadim. Hoe dat precies te werk gaat, kom wel straks. Absolu absoluut. We als En het geweldig zal zijn wanneer je dat gaat leren toepassen. Och, dat is geweldig. Als je één keer dat doet, nog een keer gaat dat doen. Je gaat het leren hoe dat werkt. En fout, en doet er niet. En je corrigeert jezelf, en toch kom je tot het goede. Uh, We aas, niet na hier bij Let op. En dan mi wordt, uh, de mi gaat stralen in eile. De hele bedoeling is dat in de linkerkant hebben we alleen maar eile, ja of niet? En die eile, die zijn gogma. Die ontvangen al die gogma wat van boven komt, alleen maar pure gogma. Eile. En dan, en nu komt dan mi. Die geeft dan straalt in die eile, dan omhult die als het ware die eile en daardoor kan dat hochma hoog, dat ervaren worden, eigenlijk door de zon die nu daar staan tussen die abbe, tussen die hier, tussen die twee kanten van eerste. Dan verkreeg die bina, nu, de middelste lijn. En de middelste lijn van de bina heet dat, ja of niet? Dus dat, dus dat van de bina of van die so Dat is dan de middelste line van de bina. Dan die... Terlampien is eigenlijk ook dat. Ah? is eigenlijk ook dat. Precies. En Zeranpin, wanneer de Zeranpin, let op. Ze, wanneer Zeranpin staat nu tussen, tussen de rechts en links van de bina. Dan is Zerampien, is natuurlijk de daad, ja, ten aanzien van wie? Ten aanzien van zichzelf. Ten aanzien van de Zerampin is die daad. En hij, die daad, hij is ook de, het gezant. De gezant van de Zerampien. ja? Want Zerampin staat altijd op zijn eigen plaats. Hij gaat niet nergens naartoe. Ja? We zeggen dat, dat die Zerampin trekt op... Tussen de eerste, tussen die twee. Trekt op, wie trekt op? Alleen zijn regime. Net zoals bij ons. Wij blijven hier. Maar, het, maar mijn essentie, mijn ware ik, mijn ziel, dat ben ik. Dat kan wel naar nou omhoog en naar beneden gaan. Hey? En wie, dat? wie is dat in mij die omhoog en naar beneden gaat? Wie? Malgoed, oké, okay. malgoed, ja, het ligt net. Maar wie? Malgoed no? kan je zeggen, maar malgoed hebben we gezegd in de absolute, we spreken malgoed, het wordt niet gebruikt, we hebben geen kelim. Dan is het, je soort natuurlijk. Nou, precies, let op. Dus degene die in jou al die bewegingen kan maken, omhoog, naar beneden, is jouw je soort. En dat is de hele kunst om daarmee om te gaan. Eigenlijk. Dus niet jouw geslachtsorgaan. We spreken niet over. Die blijft altijd op zijn, dat blijft altijd op zijn eigen plaats staan. En dat ook dan, dat is ook nog niet altijd zo. Maar de bedoeling is niet dat wij spreken van geslachtsorgaan. Geslacht, wij noemen dat als geslachtsorgaan. Want het is de plaats van binnen. Waar, waar je soort is. Maar dat is, de, dat is de virtuele plaats. Dat is niet de plaats dat gebonden is. Dat kan uitoefenen naar deze plaats. Maar het is geestelijke plaats. En dat is je right? Dus je die heeft de kracht waarom je soort is van binnen. Die, die is de toren die kan omhoog en omlaag. Dat is die, zeg je dat, dat dat, zeg ik net als een cilinder, ja, net als cilinder, schijfje, dat is wat jezood doet, omhoog en laag. Want malchut zelf is niet meer actief, ja, de malchut zelf. Dus welke jezood is dat? Je zot van de malchut, natuurlijk, jezood van de malchut. Eigenlijk het licht kan komen tot je soort van de malgoed, in principe. En niet verder. Dus dat weken nu niet, we niet zeggen niet dat alleen malgoed helemaal kan niet ontvangen. Malgoed heeft ook een dat eigenschappen van het licht zijn. Daar wel maar, dat mag wel. En de tiende sfera daar niet. Dus, dat is wat hij zegt. Dat nieuw, mie, schijnt in eilen. Oh, dat is dan... Dus die zeerend pin, let op, de zeerend pin, de daad van zeerend pin, dat is de daad wat opgestegen tussen de juissud, tussen de, tussen de rechts en links van de juissud, dat heet daad van zeerend Die wekt op de rechts en links van de juissud, ja, rechts is abba en links is ima, mi is abba en de ele is ima van juissud die wekt hen, hij, hen op voor de voor het, voor het, voor de, Zee, voor de hoe hij zelf maakt een zeeboog, ja, en daardoor ontstaat bij de tussen de rechts en links van Jezus, ontstaat ook nog de middelste lijn van de bina of van de ja? Dus on er ontstaat nu dan eerst wo, wekt die op, gaat die veroorzaakt die de daad van Zeran die staat tussen de rechts en links, links van de Yersoet, veroorzaakt bij hen de middelste lijn. Ja, bij de hierzut. Middelste, De middelste lijn van de Yersoet heet daad van Yersoet. Ja of niet? Dan hebben we nu drie. Deze daad van Zeran Pien heeft nu veroorzaakt dat in de Yersoet verschijnen de drie lijnen. Rechts, links en het midden. Nou, en bestaat de wet in het geestelijke. En als wij die wetten goed kennen, dan zal het ons in duizenden, miljoenen situaties zal ons redden. Want in die situatie kan je zien de wetten van het Hilal. En dan zal je oplossen direct, het probleem wordt opgelost. Hoe? Alles wat een lagere veroorzaakt bij de hogere ontvangt, vervolgens ook de, hoge, de lagere. Dus als de Serapin veroorzaakte drie lijnen nu, drie lijnen betekent drie mogen. Ja? Ja, dus aan de ene kant hebben we dan Ghazadim, uh, dat is dan de, de, de rechterkant van de Yersoet. Aan de linkerkant hebben we alleen maar Gogma. En nu hebben we dan uh, uh, Daad van de Yersoet. Daad van de Yersoet betekent dat. Is, het is een verzwakte gogma en een verzwakte bina het is duidelijk het is verzachte chogma en een verharde chassadim, want alleen maar chassadim is niet genoeg, dan krijgt hij dan gogma als, het, als, als uh, injectie als het ware een beetje gogma. Oh, dan gaat ook leven en daardoor maar rechts en links blijven voortbestaan natuurlijk het is niet zo dat, dat de, want blijven, beide blijven stralen zoals ze zijn ja, eigenlijk. alleen komt er extra de middelste lijn de van de jirs onthoud het allemaal het is niet kapot maken die twee hoe kan een lagere kapot maken en boven, laten de boven veranderen, van de bovenste veranderen, absoluut niet er komt alleen maar extra dus dat extra heeft die deze daad van Zeranpin Heeft veroorzaakt de extra in de hogere. Ja, dat is de daad van de Yershut. Waarbij die daad bestaat uit twee. Rechts en links. Dus die heet beide in zichzelf. In één. Ja, terwijl die rechts en links hebben alleen maar één. één kant. Maar die daad nu heeft, heeft in zichzelf en gezadim, en Worod. En nu gaan alle drie nu gaan geven aan die, die daad van de Zeeranpien. Alle drie geven nu aan hem. Natuurlijk via de middelste lijn gaat hij ontvangen. Maar alle drie schenen op hem. En gaat dan overeen, die overeenkomstig, daad van de Zeeranpien ontvangt van de daad van de Iersuit. Ja, duidelijk. Zeeranpien heeft in zichzelf die twee die naar omhoog kwam. Die heeft in zichzelf die twee. Welke heeft die twee? Ja, die ook net zoals die kettergochma. Ketter is rechts. En gochma is links. Wanneer die omhoog gaat. Ja, dus Gessedimengochma. Of in, Gessedimengochma. En nu verkrijgt die precies hetzelfde. Maar dan van de treden die hoger is. Hij verkrijgt dat. En die gaat dat naar beneden trekken. Waardoor door, weer door zijn schien. Niet door zijn andere. De, de tweede massag. Die tweede massage, dus die da, waar de stop volle stop maakt. Daar waar de, waar de taf staat in elke sfera, die zorgt voor de volle stop. Tot hier en niet verder. Ja? Maar dat kan die, dat, daar, gaat die niet, daar kan je niet van ontvangen. Maar dat heeft wel gediend. Die massage voor die stopmakende massage ligt uh, niet doorlatende massage. Die heeft gezorgd daarvoor, dat in de linkerkant de hoogma van de linkerkant niet naar beneden kon doorslaan. Die, die ook zorgde daarvoor, eerst om niet te zondigen. Duidelijk? Ziet er zie, zie, zie, Dus die twee masachim, twee, die van de van de Zerenpien. de ene die stopte de linkerlijn van de gogma, om niet naar beneden te gaan. Dan betekent dat die, die deed hmm. volle stop, om niet te zondigen. Staat die massage bij de hoogte van de gasset, of de hoogte van de taboe? Die tweede, de tweede beperking, de, dus de taf eigenlijk. De taf sta, staat waar de maalgoed, de maalgoed staat. De malhood die, die, die niet naar de Bina is. opgestegen. In zirampin heb je ook precies hetzelfde. In de zirampin heb je ook weer uh, je zod. je ja? van de zirampin. En bij je zod zirampin heb je ook weer je En ateret je zod. en nog dat krontief van je Dat krontief van je wat ja? daar staat als het ware de massa. Onderaan. Dat kan niet. Oké, okay, maar het maar bleef, de kracht van die, van die massage bleef wel. Die gochma die komt eraan, die staat op die stop, die staat terug omhoog. Precies. En die chassadim van... Uh, van boven komt er weer. Precies, van rechts, precies. Zelfbestuiving. Precies, precies, zelfbestuiving. Maar welke gigantische tikkun is het gemaakt nu? Let op. Welke vorm, welke vorm van licht nu wordt van Zerenpien, nu van die daad van Zerenpien, aangetrokken naar beneden? Hoe? Kochma binnen en Hasadim uh, omheen, maar hoe zit het met die Kochma die nu komt onder de, onder de, uh, naar, zijn, naar de plaats van de zon? Hoe? hoe? Waar keek de gochma naartoe? Omhoog naar beneden. Uh, dat is heel andere gogma. Iedereen ziet het? Iedereen ziet het? Dus de, wat zeerantien of zeer, zon eigenlijk. We zeggen zeerantien, maar zon ook. Wat, wat de zon of zeerantien, aantrekt naar beneden. Let op. Dat is hochma. omhuld met chassadim. Ja, eigenlijk. Maar niet de hochma die wel... Wel gogma, met de chassadim eromheen. Ja? Maar de gogma, hij, hij kan alleen de gogma aantrekken, die nu, hij trekt aan van de daad van de jirsut. En hoe zit het in de daad van de yeshut? De gogma kijkt omhoog. Ja of niet? Kijk, kijk goed. Het is niet moeilijk, maar alleen werken eraan, voelen eraan. De daad, let op, de daad van de Yirsut. Rechts hebben we wat? Chassadim. En links hebben we de Chogma. Ja, iedereen ziet het? Die daad blijft altijd twee hebben. Hoe werkt het? Rechts, Hassadim van de Yirsut, straalt altijd van chassadim naar de, de linkerkant. Ja? alleen we tekenen zo so van rechts naar links, oké, okay? die geeft aan de linkerkant, daar waar de Gogma is. Wat doet de Gogma van de daad van de hier zij, zij gaat tegenover. Zij gaat niet meer van beneden naar, naar van boven naar beneden, maar vanuit de daad naar de geset. Natuurlijk, wij altijd tekenen van boven naar beneden, maar iedereen begrijpt het. Dus de chogma nu van die gecorrigeerde, de, de middelste leen van de ishoud, is nu zo opgebouwd, ja, dat de gochma kijkt omhoog, en de chassadim naar, naar hem toe gaat, of van rechts naar links kan je dat zien, of van boven naar beneden, dan gochma kijkt omhoog, ten aanzien van zichzelf, en de chassadim die omhult haar van boven, die gaat omhoog de Chogma, en die omhult haar van boven. En precies dezelfde op dezelfde manier ontvangt ook de daad van de zeer en tien. ja of niet? Hij heeft het veroorzaakt, hij alles heeft het veroorzaakt, alleen door hem. En alles is aangepast alleen voor hem. Hij gaat het aantrekken. En nu is een heel andere manier van aantrekken naar onder de tabor Onder de ge gezegd kan je dat ook zeggen, doe het er niet toe. Dus daar waar geen gogma kon binnenkomen. Maar nu kan wel gogma komen, omdat die gogma omhult in chassadim is. En de gogma die kijkt omhoog. En dat is een kosherig gogma, dat kan je niet, want omhoog kijken van het licht betekent geven. Omhoog kijken, ja, betekent geven. Oké, okay, dat is wel eigenlijk. Het is niet de Chogma die dan verboden was om de Chogma naar beneden te trekken, van boven naar beneden. Dat is wat verboden is. Maar de Chogma die, die omhoog kijkt, omwille van het, dan betekent, wat betekent dat? Als het komt nu naar beneden, naar de kilim van het ontvangst. Ja, beneden zit de kilim van het ontvangen, ontvangst dan komt nu daar de kogma. die kogma komt op de manier van geven. Iedereen ziet het? Dus onder de waardekelim van, het, van, het van, van de ontvangsteen, daar komt wel de kogma, maar zij komt omwille van het geven. Ik ontvang de kogma om te geven aan de hogere. Daarom die kogma die kijkt omhoog. En het doet er niet toe dat het zo is, maar de hele kunst in het leven is om op die manier de chogma te ontvangen. En dat is niet anders, het is niet kwalitatief, ik bedoel, naar gevoel, is het niet anders dan Chochma op, op een zondige manier te ontvangen. Let op. Op die manier te ontvangen kan je ontvangen zoveel als je wil. Op die manier zoals ik jullie vertel. Zoveel als je wil. Geen beperking bestaat. Jij ontvangt de gogma. je ontvangt ook krachtig gogma. Met de chassadin. En dat is alles wat wij nodig hebben. Wij nodig hebben gogma en chassadim. Maar de gogma moeten we weten... weten uh, om te draaien op die manier... omwille van het geven. Gevoel heb je dezelfde. Duidelijk. Bijvoorbeeld, je hebt dan twee mensen. Ik zeg het even... Grof, want wij zitten hier, wij zijn geen kinderen hier. En ik wil dat jullie proeven, dat, ik, dat, ik, dat ik wat ik zeg. Beide hebben een partner. En beide genieten. En beide... Uh, nog even voor de pauze. En beide... Dat en beide, hier, en beide like ja, <laughs> ja. Ja, en beide genieten, laten we zeggen. En beide hebben... Huh? Ik moet iets zeggen, wat, wat, oh, oh, daarom is het erg iets verboden wat ik wilde zeggen. Beide, nog twee, twee, twee seconden voor de, voor de pauze, en dan hebben jullie goed trek van koffie, thee en van alle andere dingen. Beide hebben een partner. Doe er een toe. hoe, welke manier. En beide bedrijven liefde. Ja? De ene doet het op die manier. Let op wat ik zeg. Hier zit het geheim: dat de wereld absoluut niet kent. En wie dat leert kennen, die is de winnaar. Die kan zeggen, ik heb de wereld overwonnen. Oh, let op. Beide dat doen. Maar hoe? Uiterlijk is precies hetzelfde, maar wat je doet van binnen. De ene die doet, met de kracht, en alleen, maar, alleen maar de, de domme kracht. Ja, en daarna voelt hij zich net of die... Net, of, of, of, uh, net, die, die net als bij een konijntje, die oortjes die naar beneden ligt, net als een dode afgeschreven is. Yeah? Op dat moment is het uh, net als dood. En And de andere doet het op dezelfde manier. De andere proef, ziet niet het verschil. Hij voelt wel, maar we voelt het niet. Maar die doet zijn zaak, die doet het wel, de uh, bedrijven, de, de liefde bedrijven. En daarna niet een sigaretje. En dan liggen ze zo. Ah, ah. Zo weet je. Dat is net, net, als, net als het dode. Net alsof die ter dode op, opgeschreven is. Net zoals die ligt ergens. Dood te gaan of zo Weet ik wel. En zo geen krachten meer. Niets. Maar de anderen die daarna. Die, die is helemaal levend. Waarom? Hij ontvangt. Hij geeft. Omwille van het geven. Hij ontvangt ook de gogmaat. Duidelijk. Dat is alleen hoe je je inricht van binnen. De daad is precies hetzelfde. Duidelijk. De daad is da allemaal hetzelfde. Huh? De daad is precies hetzelfde. Maar, maar wat? Huh? De daad. Precies. De daad. Precies. De daad met een d. Precies hetzelfde. Duidelijk. Maar de andere die heeft iets verloren. Ja, die andere heeft verloren. Die gewoon ontspannen zo, so, een sigaretje, zo, so, en dan draait hij zich om, dat is alles, dat is alles wat hij. Terwijl de andere heeft gedaan. Hij, hij heeft verkregen. Hij is niet daarna kapot te krijgen, daarna, na de Begrijp je dat? En dat is de manier waarop de mens, that, daarom zeggen we dat zo so, ook, in elke opzicht zal hij niet verliezen. Ah, maar jij moet weten de hoogma om hoog te doen. Leek. Oleg, ik zeg, Oleg weet wel dat het, dat het een probleem is. <laughs> Niet voor hem, maar voor iedereen. Ja, nee, nee. Maar, <coughs> maar als je dat leert, Oleg, dan word je de overwinner. Dan, ga je, dan niets kan je stoppen, ook van, ook van genot. Genot kan je genieten, zoveel wat je wil. En, en hoe je wil, maar op die manier dat jij gogma, iedereen hoort het, naar beneden trekt, maar die hoogma kijkt omhoog. En nu geniet van koffie en thee, maar met de gochma omhoog.